11 uur. Dit is door Almegens met het NOS. Groningers in het aardbevingsgebied kampen vaak met gezondheidsklachten. Wie bij bevingen meer dan één keer schade had... heeft vaak last van slapeloosheid, irritatie, concentratieproblemen en hartkloppingen. Ook voelen die mensen zich minder veilig. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen onder 4000 mensen. De onderzoekers zeggen dat de mensen met klachten serieus moeten worden genomen. Het afwikkelen van de schade moet voor hen zo makkelijk mogelijk worden gemaakt.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 Een spookrijder heeft een ernstig ongeluk veroorzaakt op de A79... tussen Heerlen en Maastricht. Hij botste bij klimmen frontaal op een tegenligger. Volgens regionale omroep L1 is minstens één van de bestuurders gewond geraakt... maar meer bijzonderheden over hoe de inzittenden eraan toe zijn, zijn er nog niet. De A79 is in beide richtingen dicht. Een douanebeambte in de Rotterdamse haven... die verdacht wordt van het doorlaten van drugstransporten... kon zijn gang gaan dankzij het gebrek aan personeel... Dat schrijft NRC Next, dat het strafdossier heeft gelezen. De man werd vorig jaar aangehouden toen in de haven 400 kilo cocaïne werd onderschept. Volgens de regels moeten bepaalde containers altijd door meerdere douaniers worden gecontroleerd. Uit het strafdossier zou blijken dat de douane dat sinds 2011 niet meer doet... omdat er niet genoeg mensen zijn. Het weer vanuit het westen regen, later weer droog met wat zon. In het zuidoosten regent het lang door... Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt met een bui en dan ook een graad of 11. Dit was het RMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amstel en het langzaam rijden tussen Diemen en Muiden. A9, Alkma Amstelveen, na een ongeluk 4 kilometer bij Badhoeverdorp. Op de A27, vanwege de brugopening van Breda naar Gorken... bij Industrieterrein Avelingen, 4 kilometer...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 Met nu een hele speciale feestelijke uitzending rond Henny Rukert Watertoren Sport, gepresenteerd door Karim Kabali. En Henny is natuurlijk blij dat er zoveel felicitaties en warme complimenten zijn richting uitkomen. We eindigden de uitzending net met een prachtig nummer van Herman van Veen... als het net even anders was gegaan. Nou, dat denken vele mensen als ze terugdenken aan Wereldoorlog 2. Binnenkort krijgen we natuurlijk weer, uh, heren, aan tafel... Uh, de herdenking uh, uh, de 4e mei. Volgende week? Ja. Uh, dus het is wel erg actueel ook allemaal. Uh, en uh, Henny, is het, is het nou zo dat je daar, daar uh, uh, nog heel veel mee bezig bent? Of, of uh, zijn het momenten dat je dat uh, naar boven haalt? Nou, ik ben daar heel erg mee bezig, ja. ja. Uh, ik had het net over mijn ouders. Ja. Uh, mijn moeder is in de oorlog uh, vijf keer verraden voor 7 gulden 50. <laughs> Niet te geloven. Ja, daar ja. kwamen de, de, de moffen met getrokken pistool binnen, want dan wilden ze er uh, afvoeren. Maar uh, mijn moeders moeder overleed toen ze 19 jaar was. Mijn opa zat op de Grote Vaart. En mijn moeder verdween met haar broer en zuster... in het uh, Burgerbeesthuis van Amsterdam. Ja. En ja. is daar op achtjarige leeftijd door een familie van Dijk uitgehaald. Mm -hmm. Dat was een christelijk gezin. En die uh, hebben haar laten dopen voor die kerk. En dat papier had ze en daardoor... Uh, was ze er nog na de oorlog. Ja. Maar ze is ook veel te vroeg overleden. En mm -hmm. Zoals ik al zei, toen mijn vader dood was, was... kon zij het ook allemaal niet meer aan. Dat was heel vervelend. Maar het was een ontzettend lief mens. Maar ze kreeg vijf miskramen in de oorlog. Alleen door die spanningen van die, uh, van die Duitsers en dat verraden. Maar kun je je voorstellen dat iemand voor 57 wordt verraden? Dat is ongelooflijk. Maar ja, mensen doen heel raar dingen voor geld. Ja. <laughs> In ieder geval, uh, nou, we gaan nog even luisteren naar het mooie nummer van Herman ja, van Veen. Mooi. Uh, we hebben ook weer een beller, die moet heel even wachten. Want ik wil het nummer wel zoveel mogelijk nu weer laten draaien. Want het is te mooi. Okay. Als Hitler toch de oorlog had gewonnen.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 Geen Surinamers waren hier gekomen En geen molenker was Europeaan Geen gastarbeider was in dienst genomen Of toch het vuile werk Moet ook gedaan Van concentratiekampen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 En een maal als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn toen van de tirannie gered. Maar zou ik anders ook een lied doen horen? Een bloed-en-bodemlied of juist... Herman van Veen hoorden we. Als het net even was het nummer. En um, ja, we gaan even over jouw uh, professionele carrière als uh, verslaggever praten. Dat is natuurlijk <laughs> ook een groot deel van jouw leven geweest. Ja. Maar liefst tien keer de Tour de France, las ik. Mm -hmm. Tien keer. En uh, ja, dat, dat is niet zomaar iets. Hoe was dat, die tijd? Fantastisch. Dat was, uh, dat was een tijd trouwens uh, dat je zo'n tien maanden per jaar weg was. Hè, voor alle uh, klassiekers, wereldkampioenschap, Tour de France, uh, Giro, noem het maar op. En maar twee maanden thuis. Maar die tien maanden, ja, dat was natuurlijk de grootste topsport die je kon bedenken. En daar was ik dan bij. Bevoorrecht als ik was, want dat was ik. Ja, want um, jij was dan de verslaggever denk ik, die op de motor zat en die door het peloton heen chagede? Nou, ik ben pas op de, op de motor gaan zitten toen Theo overleed. Op mm -hmm. 5 april 1984. Toen mocht ik zijn plek overnemen. Daarvoor zat ik in de, in de auto achter het peloton. Dat was toen nog zo. Toen mocht je nog met de, met de televisie en de radiowagen achter het peloton rijden. Dat mag nou niet. Er zitten honderden meters verschil tussen. Komt ook dus, door die, al die ongelukken, denk door ik. Door al die ongelukken. Eerst komen dus alle ploegleiders en dan... Maar dat is hier niets meer. Wij zagen alles. En dat was natuurlijk heel leuk. Ja. En geweldige collega's gehad daar. Fantastisch. Het was altijd leuk met die mannen. Ja, we hebben zometeen na het uh, volgende nummer... hebben we ook een oud-collega van jou aan de telefoon... waarbij jij in 1988 en 1989 mee hebt samengewerkt. Uh -huh. Ik heb het even opgezocht. Dat zijn de enige twee jaren dat jullie samen... ook echt letterlijk daadwerkelijk in de Tour de France daar verslag deden. Ja. Um, volgens mij heb je ook vaak uh, met presentator Koos Posthuma gewerkt, toch? Ja, Koos. Hoe uh, was dat? Ja, Koos was mijn grote favoriet. Dat, uh, Mannen, steeds... ik heb een, uh, een beller en uh, ik heb de indruk heb dat hij erg druk is. Dus ik zou willen voorstellen om heel even hem te woord te staan. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit uh, Leo Driessen? Spreek er mee. Goedemorgen. <laughs> ja, we zitten in een speciale uitzending uh, rondom Henny Riekert. En nou heb ik een beetje research gedaan. En dan nou blijkt dat jullie oude collega's zijn geweest. Ja, we zijn. Uh, goedemorgen, Henny. Hé, hey leo. Dat is uh, lang geleden, jongen. Ja, dat is zeker lang geleden. Terwijl je nog zo vlakbij in de buurt woont, trouwens. Ja? Ja, je, en je gaat heel vaak naar Telstar, heb ik begrepen. Naar Frankie Korpershoek en zijn mannen. Ja, zeker, zeker, zeker. Vanavond laatste wedstrijd van het seizoen. Ja. Dan gaat, uh, gaat Anthony Correa afscheid nemen. Dat is jammer, hè? Ja, trouwendienst. Ja, ja, nou ja. ja. Het is niet anders. Nee. Nee, en, uh, maar hoe gaat het jou, Henny? Ja, het gaat goed, jongen. Ik uh, woon tegenwoordig in Zandvoort. Oké. Okay, en dat had niet beter kunnen treffen, want dat is voor mij uh, een droom geweest mijn hele leven. En daar zit ik dan nu. Ah, dat, mooi. Ja, dat is geweldig, joh. Lekker dicht bij, bij zee weer, heerlijk. Ja, en jij? En, en een lintje gekregen? Ja, een beetje veel eer allemaal, wat er uh, nu op me afkomt, maar goed. Nou, dat is toch mooi? Ja, dat is hartstikke dat, mooi. Dat zal je dan wel verdiend hebben. Wat hebben. Hoe hebben ze het omschreven? Uh, kinderen... Uh, trainen, sport, uh, ja, dat was het eigenlijk. Nou, dat is genoeg. Hé, <laughs> hey, hoe zit het nou met zo'n liedje? Je mag hem niet om, hè? Je mag nee, gewoon... je mag hem om op, uh, op uh, uh, uh, dodenherdenking. Ja. En dat is eigenlijk het enige. Ja, en voor wist, dan heb je dus zo'n klein dingetje wat er dat aan, dat, dat, uh, aan doet uh, verwijst dat je er eentje hebt. Hè? Zo ja, zo'n vlaggetje, hè? Dat je hier ja, knoops gaat ja, ja. dood, ja. Maar dat maakt niet uit, ik heb hem en het hoeft niet iedereen te zien. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Ja, zullen we ik me afvragen? Ik heb je al een tijdje gezien, heb je nog steeds een mooie grote snor? Of nee, die is er <lacht> al jaren af, Leo. Oh, oh. Ja, dat ding zat in de weg, joh. Daar verborgen we de sigaretten, hè? Ja, niet. inderdaad. Ja. ja, vertel het, maak het maar weer erg. Nee, maar, ja, <lacht> maar ook hetzelfde merk. Dat was wel een voordeel in Tour de France, toch? Uh... Cavallero. Ja, ja, ja. Met het uitwisselen van... Mooie tijd was dat. Tour 87, 88 was mijn eerste tour. Ja. En uh, toen hebben wij die samen gedaan, hè. Hoe weet ik. Ja. Bij... Jaap was... Hofman. Dat is een wereldtijdje. Ja, was trouwens een hele goeie, hè. Voor dat werk. Zeker. Zeker, zeker, oh, zeker. En, ja. uh, en, en nog steeds uh, altijd uh, actief in de, in de mediawereld. Ja. Ik heb nog steeds contact met Gerard Koel. Kijk, dat doe je goed. Ja, dat is een fantastische vent, joh. Maar je moest niet bijvoorbeeld per ongeluk even tegen zijn auto aanleunen, want dan kreeg je een gigantische uitscheldbeurt. <grijgene> nee, dat is echt, echt uh, uh, uh, een mooi verhaal. Gerard Kool was chauffeur van ons in de, in de, in de Tour de France. En, en die, uh, die had een Mercedes en, de, en die had, uh, ja, eigenlijk voor de helft was hij van hem en voor de andere helft was hij van de NOS, hè? Ja, was, zoiets geloof ik, Dat ja. was een soort constructie waardoor hij die mooie dure Mercedes kon rijden. Maar uh, wij mochten dan wel meerijden uh, in het doel, maar we mochten niet bewegen. We mochten <lacht> geen raapje opendraaien. We mochten niet uh, naar links kijken, niet naar rechts kijken. We mochten alleen maar stilzitten daar. Uh, ik had, had zo'n zilveren armband in die tijd om. En als het dan warm was, dan deed we het raam wel eens open. En dan hing ik met mijn arm uit het raam. En dan was het van, doe die hondenketting af, krijg kassen. <lacht> ja, ja, precies. Ja, ja, ja, dat mocht ook wel niet. Ja, ja, ja, ik weet nog wel ik dat uh, Mathieu van Schovert, dat was de andere chauffeur in de ja, voer, ja. die heeft Gerard een keertje gefopt, hè. Want uh, uh, ze gingen altijd, uh, er was uh, de dag voor uh, 14 juli, de grote feestdag in uh, Frankrijk, toen zei Mathieu tegen Gerard, uh, uh, ga maar je autosleutels nog even, ik ga wel even tanken, want morgen zijn alle tankstations dicht. Uh -huh. Nou, Gerard gaf nooit de autosleutels af, <laughs> want het was zijn heilig, maar ja, aan, aan de collega-chauffeur kon hij dat natuurlijk niet weigeren. Hij heeft, uh, Mathieu heeft uh, samen met, uh, ik zeg niet wie, maar de hele asbak vol met uh, sigarettenpeuken gedaan van uh, hem, Terwijl het natuurlijk nooit één smetje in die auto uh, te vinden was. En die asbak vol had. <lacht> ik weet het nog. Ik dacht erna in die auto. En die, die dacht, komt die stank toch vandaan. En die uh, kon dat maar niet vinden. En uiteindelijk... <güls> Hebben wij hem gewezen op die volle asbakken. Nou, ja, dat was echt onbeschrijfelijk hoe die... Uh, Hij zet nou, stil, en he? ja, ja, ja, ja, <güls> zet hem gelijk stil, hè? Ja, ja, ja, gelijk stil. Maar mooie kerel. Ja, ja, mooi. Dat het hem goed gaat. Hé, hey, maar het gaat goed met je. Ja, het, ja het, gaat, het gaat mij goed. Ik hoor je nog vaak op tv en dat doe je goed. Dankjewel. Nou ja, radiowerk doe ik ook nog steeds bij Radio Noord-Holland. En dat vind ik erg leuk. Leuk. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 Met Riener Zissel en Jan Jongbloed. Enig. En we, het voetbal even, even doen. En morgen komt Steven Rooks nog even aanschuiven. Oh, doen de groeten. Ja, zal ik doen. Oké okay, joh. Leuk dat je inbelde. Hartstikke fijn. Ja, Henning, ik hoop dat het je goed gaat. En goed blijft gaan. En, uh, fijn dat je dat lintje hebt gekregen. <laughs> ik hoop dat het bij jou ook goed gaat, Leo. Dankjewel. Ja, zeker. Hoi. Okay. Hoi, hoi. Dag. I'm going and I'm going to find a place to lay my head te gaan doen van Douwe Bob. Hij gaat ons vertegenwoordigen op het Songfestival Slow Down was het nummer. Henny heb jij dat uitgekozen? Nee, dat heb ik niet uitgekozen. Nee. Oh, Oké. Okay, okay. Ik heb gisteravond wel naar de wereld doorgekeken en toen ja. zag ik het. Ik hoorde het eigenlijk voor het eerst. Ja. Maar ja, ik sta altijd op voetbalveld en deze week was het dus vrij. Dus ik had ook een keertje tijd voor dat soort dingen. Maar uh, ja, ik vind het wel een aardig nummer. Ja. Er stond Songfestival ja. op je lijstje Nee. Ja. <laughs> Ja, Lenny Koer. Uh, ja, hele maar die komt reden. altijd op visite. Hè? Dat is, <laughs> nee, dat heeft een hele andere <laughs> Oké, okay. ja. Maar Bo nou, Bob, die gaat ons vertegenwoordigen. in... Uh, ja. Wat is het? Uh, Zweden geloof ik ergens ik in, uh, in die komt rijden. Ja, talentvolle jongen. Uh, le leuke stem. Ja. Uh, Singer-songwriter. En ik geloof dat het allemaal bij Giel Beel is begonnen, zijn carrière. Ja. ja. Maar het is niet echt de uh, songfestival muziek hè, die hij brengt. Hij is wel een buitenbeentje Klopt, met dit maar voor mij dat is een beetje het idee van Nederland en het Songfestival, denk ik. Ja. Maar goed, over het Songfestival genoeg gepraat. Ik wil het hebben over Henny en de trainerscarrière. Want um, ik denk dat jij wel een hele bijzondere visie... Dat ik weet het toevallig omdat ik je ken. Een hele bijzondere visie hebt op, op het trainersvak. En dat je ook graag juist het, het, het kind of de jongeren waar je ook mee werkt bij Koninklijk HC graag centraal stelt. Ja, normaal toch. Zij doen het. Het is niet het, het voor iedereen normaal, hoor. ja. Nou, want, voor mij wel. Want wat vind je zo belangrijk aan, aan het uh, laten sporten van de jeugd? Nou ja, het is. Uh, kijk, je krijgt. Uh, ik heb honderden kinderen. En het leukste vind ik de kleintjes. Mm -hmm. Want daar kan je al heel vroeg talent ontwikkelen. En wat je dan moet doen, is niet gelopen showen dat je een jongetje hebt met talent. Maar de dingen die ze nog niet zo goed kunnen, bijvoorbeeld met linkstrappen, ontwikkelen. Dat is een van de dingen. Je moet er totaal voetballers van maken. En dan moet je ze meegeven dat het in het voetballen gaat om doelpunten te maken. En niet om verdedigen. Ja, natuurlijk moet er verdedigd worden. Maar voetbal moet opportunisme zijn. Moet mm -hmm. aanvallen zijn. Moet lekker pingelen zijn. Moet lekker uh, mooie doelpunten maken. Dat is mijn idee over voetbal. En dat probeer ik aan die kinderen mee te geven. Mm -hmm. ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het aardig lukt. Ja, want ik uh, was toevallig in dit programma ook uh, voor mij aan het begin van dit jaar te gast. En uh, toen had je het vooral over uh, dat het ook belangrijk is dat je alles eromheen voor de jongens ook goed regelt. Ja, je moet zorgen dat ze in een warm bed komen. In een warm bad komen. Ja. Uh, zoals wij bij HFC in een warm bad gekomen zijn. Dat maakt alle omstandigheden prettig om te doen en te luisteren en, en, en lekker bezig te zijn. Het heeft wel veel overeenkomst met Louis van eigenlijk. Die, die ook uitgaat van het totale mensprincipe. Juist dat je alle randzaken eromheen goed moet regelen om uh, in dit geval de sporter te laten excelleren. Ben je daar ook een beetje mee eens of niet? Nou ja, als je van de week die wedstrijd van Manchester United hebt gezien... dan moet je... Begin, want daar heb ik eigenlijk gezien wat ik mm -hmm. zo net verteld heb. Het, hij, hij brengt jonge spelers in. Hij geeft jonge spelers een kans. Dat is wat ik in Nederland absoluut mis. Maar wat hij ook doet is aanvallend voetballen. En dat opportunisme, dat, dat, dat, dat aanvallende, dat, dat actieve zijn... dat de wedstrijd naar je toe trekken... en dan krijg je dan goals tegen dan maak je er zelf maar meer... Dat is wat mij ontzettend aanspreekt en wat eigenlijk mijn, uh, mijn motto is. Jullie hebben het steeds over warme baden. Uh, de, ik heb hier iemand op de telefoon en die is vanochtend... Uh, die lekker uitgeslapen. Die komt zo'n warm bad uit. Zo de uitzending in. <laughs> Toch? <laughs> goedemorgen. Is goedemorgen. daar iemand? Goedemorgen. Ja. ja. Goedemorgen. Excuses. Excuse. <laughs> goedemorgen, heren. Goedemorgen. Met wie hebben wij het genoegen? Met uh, Martijn van Voetbal in Harlem. Goedendag Voetbal in Harlem. Yes. .nl. .nl. .nl ja dat klopt, dat klopt. Nou ja, goed, Hennie en ik hebben uh, uh, maandag maand heel veel contact gehad. Uh, ja, grandioos dit allemaal <laughs> En dan, uh, dan zo'n uitzending als dit... Uh, ja, dat is uh, denk ik iets wat, uh, wat Henny uh, dik verdient. Uh, maar is het niet dan, een beetje uh, te veel uh, Martijn? Nou, dat vind ik niet Henny. Uh, uh, jij als uh, grote, grote vriend van uh, voetbelinghaarlem.nl uh, uh, uh, Ja, wij, wij vinden... Uh, uh, uh, Alle lof voor, voor alles wat je, wat, je, wat je doet. En dan uh, als wij het uh, natuurlijk vanuit ons perspectief bekijken, vanuit het voetbal. dan ja, moet je kijken wat je allemaal voor het, voor het voetbal. Uh, in ieder geval bij de twee clubs waar je nu zit, uh, betekent. Dankjewel, Jan. Dit, uh, dit, uh, nou goed, wat ik zeg, dit, uh, dit komt zich toe heel goed, heel goed. Heb jij overigens ooit op een, een stukje van Voetbal in Haarlem.nl zoveel reacties gezien? <laughs> <laughs> uh, ik heb gezien dat jij hem gedeeld hebt. Uh, wij hebben afgelopen dinsdag een, een klein artikeltje uh, over ja. uh, het ontvangen van je, je, je lintje. Klein maar gehad. fijn hè, was leuk. Juist. Ja. En, uh, uh, nou goed, je kreeg enorm veel reacties erop, ja. Ja, dat doet ons ook goed. Dat doet ons ook goed. Ja, dat is geweldig. Nou leuk joh, hey, maar laten we even over het weekend praten. Want er staat ja. iets belangrijks voor jou te gebeuren bij Schoten, toch? Uh, ja, er staat, uh, de, ja, de komende weken staat wel in het teken van uh, uh, het kampioenschap in de vierklassen. Ja. Of in ieder geval de beslissing daarom. Ja. Um, uh, Schoten en, en HBC he, staan uh, qua punten helemaal gelijk. ABC uh, heeft uh, de, de, de, de uitzietzijde uh, tegen Sparmouwde op programma staan. En Schoten tegen DSK. Ja, het, uh, het, uh, het gaat erom hangen. Ik uh, denk dat, uh, dat HBC een, een, een, een moeilijke wedstrijd uh, voor de boeg heeft. Um, ja, en DSK zit wel in de hoek waar het klap vallen, Dus dat, dat zou voor Schoten wel doen moeten zijn. Missen een paar belangrijke spelers, dat scheelt hè? Ja, dat scheelt. Er zijn uh, drie basisspelers uh, die, uh, die uh, dit seizoen nu zijn. Die zijn vertrokken naar, uh, naar Mallorca. Ja. En, uh, uh, ja goed, we gaan, het, uh, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar goed, er, staat meer, er staan meer leuke dingen op. programma, hè? Ja, aan de Spanje slaan, hè? Ja. Dit moet het weekend worden, hè? Wauw. Als het gebeurt, jongen, word ik helemaal knetter. De AFC, voor Koninklijke KFC, hè? Die ja, kunnen ja, ja, ja. promoveren naar de tweede divisie, is dat volgens mij, volgend jaar. Ja. En, ehm... Um, ja, hoe staan ze ervoor? Ja, goed. Nou, het is uh, eigenlijk zo dat op papier, op het moment een punt pakken dit weekend, uh, dat ze dan uh, uh, gepromoveerd zijn naar de, naar de tweede divisie. Ja. En, um, want de tweede divisie is een samenvoegsel van de beide topklasse-niveaus: uh, zaterdag en zondag. Ja. En die komen dan samen met uh, belofte elftallen. Die belofte teams. Komen ze bij elkaar in een ja. nieuwe ja. divisie. Ja. Ja, en daarmee probeert de KNVB uh, uh, de doorstroom van het amateurvoetbal... naar de, naar de betaalde organisaties uh, makkelijker te maken. Maar goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Mm -hmm. uh, er is heel veel weerstand he, vanuit een aantal uh, amateurclubs. En uh, ja, goed, het is... Uh, het is uh, uh, ik, ik heb wel het idee dat dat langzaam uh, uh, op de een of andere manier geaccepteerd wordt... en dat het begint te leven. Maar het blijft bij ook bij AFC wel nog een, een soort van pijnlijk punt omdat HFC een van die clubs is, samen met bijvoorbeeld AFC uit Amsterdam, die er, die er moeite mee hebben. Ja, weet je wat gek is? De KNVB heeft nog steeds niet gezegd wat er gebeurt als je niet voldoet aan hun eisen. Ik weet het, ik weet het. En, en zoals het er nu uitziet, HFC neemt echt geen contractspelers in dienst. Nee. En, en niet alleen HFC hoor, er zijn er meerdere. Ja, klopt, klopt. Dus, nou ja, ja, ja hoe dat dus... gaat aflopen, ik weet het niet. Maar wellicht wordt het één jaar in die tweede divisie en dan moeten we weer uh, in de topklasse gaan of spelen. Of nou, naar de Super League, dat kan ook. Ja, wie weet. Dat, dat maar... kan ook, ja, dat kan ook, ja. Weet je wat we dit weekend uh, heel veel zullen horen? Ja, yeah, dat denk nog? ik ook, ja. Maar zover zijn we met HFC ja, in nog in... niet, hè. Het ja. kan nog steeds, nee, maar zover <laughs> zijn we nog niet. In de, zaterdag, in de, de twee zaterdagklassen waar nog één kampioen bekend is, daar gaat hij dit weekend waarschijnlijk wel vallen. Ik heb wel nog één ander uh, nieuwtje in. Ja. Um, wij hebben, uh, Karim, we hebben een, een tijd geleden uh, de trainer, ik was toen toevallig ook in, in het programma, um, toen hebben we de trainer van dsov 2 um, uh, in de show gehad. En die vertelde dat hij een uh, schorsing van negen maanden aan zijn broek gekregen had, uh, omdat hij een, een wedstrijd, uh, hij ging akkoord met een verzoek van de tegenstander om de wedstrijd in de rust, zeg maar op papier af te handelen. Mm -hmm. uh, en dat om escalatie te voorkomen, uh, nou, dat was een hoop, hoop gedoe. Um, nou, hij, kreeg hij kreeg negen maanden schorsing, zijn team drie punten in mindering en schreef een hele dikke geldboete. Hij is daar tegen in beroep gegaan. Je weet de Henny en Maurice ja. en, um, Nou, Hij heeft afgelopen week uitsluiting gekregen. Uh, hij heeft nu een schorsing van vijf maanden. En nee, maar dan... Dat zal hem een zorg zijn. Hij heeft een punt terug. Juist, waardoor hij nu weer gedeeld koploper is. Juist. Ja. Uh, hij is er nog steeds niet mee eens. Uh, hij is nog steeds woest. Hij vindt de, de, de, de, de schorsing nog echt belachelijk. Maar hij zegt van, we houden het zo. Ja, en, en weet je wat het is? Als, als ja. wat nu met, met Maurice gebeurd is... als dat zou gebeuren voor alle wedstrijden... die op de een of andere manier onderling geregeld worden... dan zou de helft van de clubs met schorsingen zitten. Ja, absoluut. absoluut. Hé, hey, dank voor je mooie woorden, man. Alsjeblieft. En dan zien we zien elkaar over uh, anderhalve week weer, hè? Gauw, heel gauw. Hoi. Ja, helemaal goed. Oké, okay, hoi. En volgens mij hangt de volgende gast ook alweer aan de telefoon... Hoorde ik net in mijn oor. Ja, dat klopt helemaal. Want we hebben Omi Joop. Omi Joop, goedemiddag. Goedemiddag. Omi Joop. <laughs> <laughs> Mooi stukje in de krant, Joop, dankjewel. Ja, dan nou, graag gedaan, uiteraard. Want je verdient het, meneer Rukert. <laughs> ja, moet je horen, dat, dat is natuurlijk dat is mijn werk. En dat is leuk om te doen. En uh, het zijn weer drie geweldige mensen die uh, een mooie onderscheiding hebben gekregen. Laten we eerlijk zijn, Winnie. Ik ben er heel blij mee. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ik zou het... Ik, ik, voor mezelf zou het niet willen. Ik ben al 48 jaar verwilliger bij de Lions, maar... Nee, dat is niet waar. 38 jaar. En, uh, maar ik zou het niet willen. Ik zou het echt niet willen. Nou, Jopen, er zijn wel meer mensen die het afwijzen. Dat heb ik in Niels ook nog gehoord, Nationaal Niels. Uh, en daar worden ze toch overgehaald om toch dat lintje te accepteren. Maar ik denk dat als jij gewoon uh, daarvoor wordt voorgedragen... Dan, dan heb je gewoon niks te willen. Dan is het gewoon, of je gaat helemaal door het lint natuurlijk. Ja, nou weet je wat is. We kunnen daar wel een discussie over voeren, maar daar ja. is dit programma niet voor, denk ik. Nee, nee, nee. Maar goed, je, je, je noemt het zelf. Dus, uh, yeah. ja, ja. Ja. ja. Hoe is het met de sport, goed. jongen? Nou ja, rustig voor het weekend. Nou ja, rustig, rustig, rustig. Uh, we hebben voetbal, uiteraard. Morgen mag Zandvoort naar, uh, naar jouw clubje toe, Henny. Ja. Uh, de de zaterdagafdeling dan van de uh, AOC uiteraard. En uh, ja, dat, dat draait niet zo denderend als die zondag. Ik geloof ook dat het een beetje uh, uh, eraan hangt, min of meer. Ja, dat is niet zo... Nu misschien nog wel, maar dat is volgend jaar afgelopen, kan okay. ik je meedelen. Ja, dat, zal, dat vind ik tijd worden, want uh, als je toch een zaterdagafdeling hebt, dan moet die ook alle aandacht ja, kunnen krijgen. dat gaat ook gebeuren. gaat ja, ook gebeuren. Okay. Maar goed, uh, daar gaan we dus naartoe. Uh, HFC staat nu, ik meen, op de negende plaats uit mijn hoofd. En uh, Zandvoort uh, is tweede. En dit kan, uh, dat heb ik ook afgelopen donderdag uh, ja, gisteren in de krant gezet. Um, Zandvoort, als Zandvoort alles wint en Buitenveld verliest alles, dan is Zandvoort kampioen. Maar ik ben realist genoeg om te, uh, uh, om te kennen dat uh, Buitenveld niet van CTO zal verliezen en niet van Ermuiden zal verliezen. Want ze gaan uh, naar CTO toe en ze krijgen thuis Ermuiden. En dan moeten ze daarna nog uh, ZSGO en dat wordt wat zwaarder, maar als zij één wedstrijd wil winnen, dan is het, uh, is het kat in bakkie voor hun. Dan en, en, uh, zijn ze kampioen. En Samford moet dan uh, aan de tombola beginnen. Ja, nakel. En die begint volgens mij ergens uh, 22 mei. Uit mijn hoofd. Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat, uh, uh, dan zal je echt je stinkende best moeten doen. En echt alles moeten winnen. Wil je uit die vermalijden van Malendij, dan moet ik zeggen, derde klasse gaan. Want Zandvoort hoort daar niet in thuis weer niet. Dat hebben we eens een paar keer over gehad. Ja. Zandvoort moet naar die tweede klasse toe. gewoon, Minimaal. Heel graag. Lieve nog één keer verder. Ze krijgen het in ieder geval morgen niet zo erg moeilijk. Want ik geloof dat Nigel en, <laughs> en Jeffrey... die jongens van zaterdag heen benaderd hebben... van niet te hard voetballen, niet te vervelend <laughs> ja. tegen ze zijn. Zandvoortse conctie. Matchfixing. Ja. Nou, ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Ik zou overal in de hele wereld gemoddijk. <laughs> hoog niveau mag, dan mag het hier ook. Ja, dat <laughs> maar goed, dat, dat, dat is een zaterdag. En, en zondag hebben we nog uh, onze hockeydames thuis. Ja. Die uh, toch weer een plaatsje opgeschoven zijn. Niet, niet alleen omdat ze zelf gewonnen hebben weer, maar ook omdat het, de, de nummers 2 uh, en 3 punten laten liggen. En Sanford staat nu uh, netjes op de derde plaats. Helaas derde plaats moet ik zeggen, want ik denk dat Fit uh, kampioen gaat worden. Dat zal niet al te moeilijk worden. Uh, in het begin van het seizoen, de eerste negen wedstrijden, heeft Zandvoort keihard gewonnen, alles gewonnen stond bovenaan, stijf bovenaan ja, en toen kwamen fit en uh, nog een paar sterke ploegen die kwamen en die gingen, gingen wedstrijden verloren meisjes gingen op vakantie dames moet ik zeggen en uh, ja, een beetje heb je geen voltallig team en dat scheelt toch met name als je top heel erg smal is, maar goed, uh, het is niet anders dus, Joop, uh, zondag half twaalf, ja, hartstikke bedankt voor je mooie dat stukjes en mee? je mooie foto's we hebben no nog even, uh, want uh, morgen en zondag is er ook nog op het circuit te doen. Iedereen die van historische raceauto's houdt, moet daar naartoe gaan. Want dan is er historische zonvertroofie. Oh, dat is leuk. En dat, uh, dat is zaterdag en zondag. Prachtig mooie auto's. Er zullen ook op het paddock mooie auto's te zien zijn. Neem je camera mee, ga kijken. Wordt er worden hele mooie races en hele mooie parcours kans de, de, worden er gehouden. Ik heb het Roy Seitz straks al gevraagd, maar ik vraag het jou ook maar. Als die Verstappen komt, regel hem even voor de uitzending hier. <laughs> ik ken wel iemand die dat zou kunnen, die zou ik dan moeten benaderen. Nou, doe dat even. Dankjewel voor de mooie stukjes en de mooie foto's en tot gauw. Dankjewel Joop. Graag gedaan. Oké, okay, hoi. hoi. Gaan wij luisteren naar een uh, nummertje, dat is ook wel weer eens tijd. Mag ik dan bij jou van Claudia Dubreij?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 MUZIEK Ik heb nog iets speciaals. Ik ga het nu even proberen te openen. Dit is techniek uh, Anonu. Als het goed is, gaat hij nu afspelen. Henny Topper, van harte gefeliciteerd met je onderscheiding. Hij is je gegund en hij is meer dan verdiend. Groetjes, Mike van der Ban. Over Mike van der Ban gesproken, die zit dus ook te luisteren. En die zegt, leuke uitzending Henny en niet te bescheiden. Meer dan verdiend. Gelijk heeft hij. Hij is mijn favoriet. Hè? Wat een wereldvoetballer is dat. En wat een wereldmens. En, want Mike van der Ban, die moet ik misschien even uitleggen, die zit de hoofdjeugd bij uh, Koninklijk AFC? Mm -hmm. En in die functie ken ik hem dan ook toevallig, want ik ben ook trainer bij AFC. En um, je zegt net al wereldmens, kun je dat nog misschien iets, iets meer toelichten? Nou, als je zo, uh, hoe noem je dat, bescheiden bent zoals hij, terwijl hij toch uh, topscorer is en de meeste assist en, en gewoon de beste voetballer die er rondloopt uh, bij AFC, dan ben je grote. Dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen. We hebben nog een uh, felicitatie voor je. Hé, hey, Henny, Justin Luiten hier. Ik wil je ook enorm feliciteren met je onwijs mooie onderscheiding. En uh, ik hoop dat je nog veel uh, radio-uitzendingen mag maken. Groetjes. <laughs> ook nog een oude gast. Justin, leuk. Hartstikke goed. Ik hoop dat hij nog heel vaak in deze uitzending zal komen. En dan met successen voor zijn antwoord, want we ze. Wij gaan uh, luisteren naar nog een uh, stukje muziek. Uh, voordat je van, van wal steekt, uh, Karin, ja. uh, het nummer van Code and Bee is dat met een speciale reden gekozen? Heeft Henny dat gekozen? Heb jij dat gedaan? Ik niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hoe zit het in elkaar? Het nummer van Code B? Ja. Um, ja, ik denk dat Henny die toch wel. Uh, dat vindt hij vindt een leuk nummer, denk ik. En uh, ja, <lacht> laten we er naar luisteren. De weg, oude lullen moeten weg. Oude lullen zal alleen maar in de weg. Hij om je heen kijkt enkel oude lullen. De oude lullen, die hun zakken vullen. Ze lullen je de laan uit, ze lullen je de straat op. Ze lullen je je baan uit, ze lullen je hun vlog. Oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg Oude lullen staan alleen maar in de weg Alle jonge meisjes hebben oude lullen heten al hun vaders, keurig in de spullen En ze lullen wat je doen moet, en ze lullen overlaten En wat je met je poen doet, we zijn een mooie kaken Oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg Oude lullen staan alleen maar in de weg En de oude lullen worden als maar jongen. Je ziet ze al van 16, met een straat En moet je ze zien lopen in een blazer met een schop Oude lullen dingen kopen, jonge lullen komen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 Presentatoren, presentatrices en mensen die uitstekend in hun vak zijn, nog steeds... die worden soms op een zijspoor gezet vanwege hun leeftijd. Ik weet niet hoe dat in de sport gaat. Nou, ik zal je één voorbeeld noemen. Ja. De trainer van de a junioren bij Spaar en Wouden ja. is 80. Kijk. En de man doet het nog steeds op een fantastische wijze. ja. Nou, Je weet, ik ben 48, dus ik heb nog 32 jaar te gaan. Ja, ik ben 7, dus uh... ja, daarom. Dus maak je niet druk. Ik voel me niet aangesproken. Uh, Oké, okay. maar Karim heeft weer een lekker nummertje uitgezocht. hoor. Goed, hè? En ik had zulke mooie platen staan. Ja, ja, want dit is gewoon toepasselijk. Hey. Um, we hebben altijd een vast onderdeel in het programma, heb ik me laten vertellen. Dat zijn de krantjes en ik heb ze voor me. Ik heb een, normaal mijn, mijn generatie heeft een iPad voor zich, maar ik heb nu een ouderwets krantje in mijn handen. En daar viel ons één ding in op en dat was een, een column. En die column die ging niet over zomaar iemand, maar over Hennie Ruegert. En het lijkt me wel heel erg toepasselijk om met mijn uh, geweldige voorleescapaciteiten die u zo tegen te horen, deze column voor te gaan lezen. Je had Frans moeten bellen, Frans van Dijl. Hebben we doen. nog geprobeerd. Oh, ja, ja. Alleen helaas, hij, hij nam niet op. Ik, hij is uh, de aanstichter hè, van alles. Hij, hij is, ja, de, door <laughs> hem zitten wij hier nu eigenlijk, kunnen we wel zeggen. Ik zal beginnen. Het heeft even geduurd, maar Henny Ruegert heeft zijn lintje gekregen. Twee jaar geleden schreef ik op deze plek dat de 68-jarige Sandvoortse voetbaltrainer die eer toekomt. Na bijna 50 jaar actief te zijn als jeugdtrainer... bij onder andere Allianz 22 en Koninklijke HFC... en bij een zijn zogeheten gehandicapte voetbal in de regio... mij zou zo'n onderscheiding geen bied kunnen schelen. Maar die Henny, koningsgezind tot op het bot, hecht daar dus zeer aan. Afgelopen maandag was het zover. En de toekenning behoorde een verrassing te zijn... Ik zat mede in het complot... en nodigde de aanstaande uh, Laurent... onder valse voorwenselen uit... voor een borrel in de haven. De haven is een, uh, een strandtent hier in Zandvoort. Zijn stamproeg ook trouwens van Nanny? Is dat je stamgroeg, Nanny? Een beetje. een beetje. Even dreigde dat mis te gaan. Hoewel meneer anders... nooit de beroerd is voor een borrel... om daarvoor op te komen, Dave... en al helemaal niet als deze hem gratis wordt aangeboden... kwam hij nu... Ineens met allerlei redenen om af te zeggen. Rook hij onraad. Uiteindelijk wisten we hem over te halen om om half vijf um, aan te schuiven daar in de, in de haven. Grijze haartjes, strak achterover gekant. hadden die zich al warm, handen die zich al warm hadden verweven. Nou Frans, op vrijdag klonk het ronduit inhalig. Doe me daar, doe me dan maar een black label. Wat is dat? Een whisky. Een whisky. Al dus geschieden. En we praten een half uur lang over ditjes en datjes toen Henny's familie binnendruppelde. Grote de ogen van verbazing. Vervolgens verschenen er kennissen, ouders, spelers, favoriete teams... van de Eetjes tot onder de tien en van de Zondag 4. Dat is het team wat jij coacht bij Koninklijke KFC. Zoveel bekende gezichten zomaar bij elkaar. Wat was hier los? Ik probeerde die small talk voor te zetten. Maar Henny was niet meer bij de les... En de tweede black label spoelde hij weg als water. Zoals was afgesproken met bestuurssecretaris Carla stapte om precies vijf uur Zandvoorts burgemeester Niek Meijer binnen. Amsket om dunne nek. De burgervader was gestuurd door de grote baas uit Den Haag. Die het had behaagd enzovoort. Lid van de orde van Oranje Nassau werd Henny. En ik vermoed dat die onderscheiding voorlopig zelfs s nachts niet meer afgaat. De oorkonde komt in ieder geval boven de echterlijke sponden te hangen. En Henny kondigde meteen uh, maar aan nu ook voor het ridderschap te gaan. Altijd de ambitie. Dat kan weer een tijdje duren en er zullen bergen werk verzet moeten worden. Maar Henny Ruckert heeft gesproken aan een eeuwige roem en is niet meer te stuiten. Zo is dat. Alles zelf. En uh, uh, Karim, dankzij de uitzending, ja. uh, uh, alweer iemand aan de telefoon. Alweer iemand. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Rob Kroonstuiver. Hé, hey, Goedemorgen. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Het een verrassing uh, voor Henny. Uh, ik, uh, ik heb het wel achteraf pas gehoord. En uh, ja, wel, uh, wel geweldig voor hem. Ik het uh, hem van harte. Dank je, Rob. Ik vond het ook heel leuk dat je mail stuurde. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja, ja, ja. ja, nou ja. Je hebt een uh, lange staat van dienst in allerlei. Uh, uh, hoedanigheden. Dus, uh, ja. Dus, uh, <laughs> ik, ik denk dat het uh, zeker goed uh, toekomt. Ja, jij bent de man die uh, samen met uh, Hans. op woensdag, die geweldige woensdagmiddagen verzorgt. voor al die kleintjes en hun ouders. En daar wil ik je dan ook even voor bedanken. Ja, ja, Nou, graag, graag gedaan. Ja, ik ben op dit moment op de club. samen met Hans. Want. Uh, we hebben vrijdag altijd een bijeenkomst uh, met de mensen die de krijtlijnen uh, trekken. En uh, de wedstrijdsecretaris komen met elkaar. En, uh, nou ja, toen kwam je ook even te sprake. Ja, dat zal. Ja, <laughs> ja meneer Kroosha, we hebben hier ridden zitten. Maar ik lees hier uh, in de informatie, uh, u spreekt trouwens met, uh, met Charles Duij, ik ben de technicus uh, vanmorgen. Ja. Uh, uh, u bent vrijwilliger van het jaar. Hoe dit programma? Ja, dat, uh, ik heb onlangs uh, ook in dit programma gezeten. Dat ja. was alleen op zaterdag, ja. meen ik. Ja. En uh, uh, toen werd ik daar ook, uh, nou ja, op mijn manier gered met een bos bloemen. Oké, okay. <laughs> ja. Want u doet ook heel veel vrijwilligerswerk. Uh, ja, ik doe bij de club uh, veel. En, uh, en daarnaast ook bij de Hartenkamp uh, vrijwilligerswerk. Ja. Maar ja, ik ben gepensioneerd en ik uh, vind het een mooie invulling van mijn. Uh, Zeker weten. En als, als er één een, een lintje verdient, uh, Rob, ben jij het. Nou, ik heb bloemen gehad, dat is ook goed. <laughs> Rob, um, Karimier, um, wat, wat vind, vind jij nou het belang voor vrijwilligerswerk? Jij doet het al jaren. Je bent dan vrijwilliger door uh, hart en nieren. Ja, wat belangrijk van vrijwilligerswerk is... Kijk, ten eerste is het, als het op, uh, voor mij persoonlijk, uh, laat ik het even daarbij houden... Uh, ik, ik ben sowieso uh, graag uh, in, in een vereniging. Ik ben een verenigingsmens. Ik heb mij wel even ook gevoetbald. Uh, ik heb wel in een andere club ook heel veel gedaan. Zelfs een clubhuis gebouwd bij Terrasvogels. En, uh, en het, het is gewoon uh, uh, erg prettig om, om voor een gemeenschap iets te betekenen. Nou ja, en je krijgt er dus een hoop voor terug. Uh, je, je hebt veel contacten, sociale contacten. En uh, zoals ik nu ook... Uh, ja, uh, op de bank zit, uh, op een leugenbankje zoals ik het dan altijd noem, zitten we uh, met elkaar te kletten en koffie te drinken en uh, dat, dat zijn van die dingetjes. Maar ja, ook uh, dat je het gevoel hebt dat, dat je met iets bezig bent, uh, met een vereniging, in dit geval een vrij grote vereniging, omdat dat uh, met z'n allen draaiende te houden. Nou ja, dan ben ik daar een deeltje van, dat vind ik dan wel erg prettige gedachten. Ja, en ik vind uh, dat, dat is gewoon uh, concluderend voor mij hoor. Maar ik vind uh, dat mensen zoals jij en ook Henny hier tegenover mij, jullie zijn eigenlijk gewoon de ruggengraat van eigenlijk amateursport uit Nederland. En die mensen verdienen soms wel eens een keertje wat meer aandacht. Ik denk dat jullie, uh, met jullie, ja, jullie doen dit al jaren. Ja, het is zo geweldig om jullie dan aan het werk te zien, uh, ook op de voetbalclub. Toevallig ken ik uh, Rob Coens ook van dezelfde voetbalclub. En um, ja. Dat wil ik even gezegd hebben. Vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen, geen amateursport in Nederland. En dat is heel belangrijk dat we dat ook onderkennen en dat we dat ook uitspreken in het radioprogramma. Ja, ja, ja, zeker. Want uh, ik doe het ook vrijwilligerswerk in de, in de, bij de Hartenkom met, met uh, beperkt uh, verstandig handicapten. Uh, nou, het heet iets anders, maar. Uh, uh, nou ja, er zijn er ook een x-aantal mensen hè, en, uh, die met veel plezier uh, met die doelgroep uh, bezig is en, uh, en, en het mogelijk maken. Dus met, met elkaar, dus het gaat niet om één persoon, maar met elkaar houd je de boel blij en dan heb je iets, iets prettigs in de, in de samenleving. Dat is wel heel dankbaar werk denk ik wat u daar doet, hè? want ik heb zelf toevallig een jongen met het uh, Down-syndroom. Dus ik kan, er, kan erover meepraten. Heel erg... Uh... Dankbaar zijn ze, over het algemeen heel vrolijk. Althans, mijn zoon is altijd ja. vrolijk. En uh, dat lijkt me heel, uh, heel uniek werk te, uh, te, uh, om te doen daar. Ja, we, we houden echt van muziek. We ja, maken ook dat, ja. Dat, ja. Dat, dat doe ik ook uh, zowel uh, op de Hartenkamp in, de, in Heemstede... als uh, eens in die vier weken in de kerk van de Hartenkamp. Ja. Op de Riesel en, uh, en ja, het plezier in de ogen van de mensen als je met warsluit. Met me dwarsluit... Uh, ja, een privéconcertje kon geven en uh, geweldig. Ja, u speelt U speelt dwarsfluit. Ja en, en bluesharp. Oké, oh, okay. want de uh, Flight of the Bumblebee komt regelmatig voorbij. Ja, ja, ja, dat, was, dat uh, zou ik in die staan, dan vrezen. <lacht> ja, Henny. Uh, het gaat natuurlijk wel in zijn plaatsen, want het is nu een interview over mij, maar het gaat natuurlijk wel over Henny en. Uh, en ik vind het gewoon geweldig dat hij, uh, hij gered is. En uh, ja, ik uh, altijd een positief mens. En uh, dat, dat vind ik een van de dingen, dat hij altijd positief blijft over, over de medemens. En, uh, en uh, ja, dat vind ik een geweldig eigenschap. Dat vind ik altijd wel te waarderen in iemand. Dankjewel. En alleen een ontzettende koukleum. <laughs> Dankjewel Rob, voor je goede woorden. Tof. Ja, ja. ook uh, namens Techniek bedankt voor uh, het inbellen uh, uh, ja. hier in de uitzending. En we wensen u natuurlijk vanaf deze plek een geweldig weekend toe. Ja, dank En, uh, <laughs> en uh, nou, veel, uh, nog een nogmaals de felicitatie voor Henny Voor de, ah. de ridderschap. Dankjewel. Of aanstaande hè? <laughs> we gaan verder met Henny. Hennie. Um, Hennie. Uh, we hadden het net even over je amateur voetbalcarrière. Mm -hmm. um, maar zoals we weten, heb je ook uh, heel, ben je heel belangrijk geweest voor de gehandicapte sport. Daar hadden we al ergens uh, halverwege deze uitzending ook al over. Mm -hmm. um, kun je het belang van gehandicapte sport voor ons eens een keer zo schetsen? Want het is natuurlijk ook niet een van de bekendste sporten op dit moment in, in Nederland. Nou, stel je voor, je raakt gehandicapt. Je hebt een auto-ongeluk, je krijgt een dwarslezen, je zit in een stoel na een periode van revalidatie van negen maanden of zoiets. Wat moet je dan doen? Is er iets mooier dan, dan sport? Je blijft in conditie, je blijft bezig, je wordt niet dik. Je hebt tijd, je, bent, je hebt uh, ontzettende leuke vrienden en vriendinnen. Er is dus niks mooiers. Sport is prachtig voor iedereen. Of je nou een handicap hebt of niet hebt. of maakt allemaal niks uit. En Het is natuurlijk ook heel goed om, om te blijven sporten, hoe dan ook. Absoluut, altijd. Abs ik bedoel, ik voetbal nog. Op, op woensdagmorgen ga ik uh, walking voetbal doen bij... Uh, Hfc. Dat doet Koen Duitshof. Die doet dat op een verschrikkelijk leuke manier. En er lopen zo'n 15, 16, soms 20 van die mannen. Uh, sommige. <laughs> een, er staat er een te keeper die is 80. Nou mooier kan het toch niet? Iedereen kan sporten. Of je nou jong bent, oud bent, gehandicapt bent, niet gehandicapt bent. Ga alsjeblieft bezig. Is het ook een beetje je missie eigenlijk? Mensen aan het sport te brengen? En met plezier die sport beleven? Ja. Dat denk ik wel eigenlijk. Ja. En dat komt dus door mijn opvoeding van mijn ouders. Waar we al uh, voor de reclame van uh, 12 uur het over hadden. Ja. We gaan nog even vooruit kijken naar, uh, naar de toekomst. We Aha. hebben het verleden al gehad. Uh, wat, zou jij nou nog, wat, wat staat er nou nog echt boven aan je lijstje om een keertje nog te doen eigenlijk? Uh. Dat is een uh, grote vraag, snap ik. Nou, er staan wel een paar dingen op mijn verlanglijstje. A, uh, dat HFC alsnog slaagt om kampioen te worden van de topklasse. B, dat Ajax kampioen wordt van de Eredivisie. Dat het Nederlandse voetbal opportunistisch wordt. Weer aanvallend wordt. Dat er niet uh, ge geschaakt wordt op een voetbalveld, maar gewoon gevoetbald. Uh, en dat ik uh, nog heel lang in staat zal zijn om met ongelooflijk veel kinderen de voetbalsport te bedrijven. Want daar wil je echt graag mee doorgaan, hè? Absoluut. Dat is, uh, ja, dat, dat is geen werk, weet je. Het is je passie. Ja, plezier. Het is gewoon plezier. En zolang ik het leuk vind, doe ik het. En de, de passie en het plezier om de, om de jongens, denk ik, ook iets bij te brengen? Ja, dat zit er allemaal bij. Maar ja, jij hebt ook, je bent ook hmm. trainer. Ja, je hebt dan wat oudere kinderen. Maar als je die dankbaarheid van die kinderen ziet. na zo'n uurtje op het veld, jongen. is toch niks moois? Ja, uh, ja, ik vind het altijd mooi om te zien dat ze je dan komen bedanken. En dan denk ik bij mezelf, weet je, ik doe het ook voor mijn plezier... dus je hoeft me niet te bedanken, maar... het, het, het geeft wel een, een mooi gevoel, ja. Ik kan me voorstellen zeker dat dat, dat, dat je graag bij je dit voetbal behoudt. Absoluut. Maar wat vind je nou zo mooi aan het spelletje eigenlijk? Uh, uh, uh, ja, het maken van doelpunten. Dat vond ik zelf heel erg leuk. Mm -hmm. dat vind ik nog steeds leuk als die vallen. En daar gaat het eigenlijk om. Ik bedoel, het gaat er niet om of je drie tegengoals krijgt... Als zolang je er maar vier maakt. Nou, ga dan zo voetballen... Maakt het uit. Het is uitgevonden om te winnen. Winnen doe je door het maken van doelpunten. Als de tegenpartij de drie maakt, maak jij de vier. Pat. Zo simpel is het eigenlijk? Zo simpel is het. En niet schaken. Gewoon opportunisme. De tegenaan. Klaats. Maar je had het net over Ajax. Dat is zo af en toe een beetje wat meer schakel geworden afgelopen seizoen. Ja, op. dat ergert me dood. Met hele Nederlandse voetbal hoor. Ook het Nederlands zelf doet precies hetzelfde. Gaat even lekker aanvallen jongens. Dan gaat het erom. Maar zie je dat er nog bovenop komen? Jawel. Oh zeker, zeker. Met de talenten zoals die Fusse Mensah die nu uh, ja, bij United speelt. Ja, dat is toch prachtig. Ik zie hem nog op het Haarlem toernooi eh, rondwangen. Trouwens vriend uh, op Facebook, hè? dat is zo leuk. Zo'n gewone jongen ook mm -hmm. man. Maar een toppetje, hè. Zeker weten. En wat ja. veel mensen niet weten uh, over de erevisie gesproken. Jij bent uh, de ontdekker geweest van Jan Wouters. De, de huidige assistent van uh, hij, uh, Ik was trainer bij Utrecht en uh, hij kwam het veld op. En hij had van die hele kromme pootjes, daar kon je varkens mee vangen. En toen zei hij, een medetrainer, dat wordt nooit iets. Maar toen pakte hij een bal. Nou, toen zag je het al. Wat een kanje. Echt een supermens. Ja. We, gaan, uh, we zijn aan het eind van het uitzending. Ik wil jou hartelijk bedanken dat je hier te gast was in je eigen radioprogramma. Volgende week zit je gewoon weer op de stoel waar ik nu zit. Um, nogmaals, namens, uh, namens ons hier en namens mij persoonlijk ook echt heel veel felicitaties gewenst met, met, met je onderscheiding. Als er één iemand in mijn uh, omgeving die onderscheiding verdient... en in Nederland, dan was jij het. En nu heb je hem gekregen en dat is uh, heel ja, erg mooi. Hartstikke aardig wat je zegt. Uh, Maarten van, uh, van Walsum heb ik volgende week als gast. Hij is de secretaris van de Koninklijke HFC. Er zal nog waarschijnlijk nog wel iemand bijkomen. Ik wil jou en Charles bedanken voor al die verrassingen... die jullie hier voor mij in petto hadden. Dat hebben we natuurlijk graag gedaan, en Karim, zeker. toch? Zeker, <laughs> ja. zeker. En Karim, jij was uh, medewerker van ZFM. Na vandaag ga je maar gewoon weer een programma maken. Dankjewel. En, en als u niet weet wat u voor cadeautje moet kopen voor jarig of vrienden in de omgeving of wat dan ook, dit is Sven Davis.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 It's